Oostenrijk heeft in de buurt van de grens met Slovenië een grenspatrouilleoefening gehouden. Minister Kikel van Binnenlandse Zaken wil Oostenrijk met de oefening beter voorbereiden op een nieuwe vluchtelingenstroom. De oefening was in Spielveld. Dat dorp kreeg in 2015 te maken met tienduizenden vluchtelingen die Europa in wilden. Vooral als gevolg van de oorlog in Syrië. Minister Kikel van de rechtspopulistische FBE had eerder al een nieuwe grenstroepenmacht gepresenteerd. Niki Terpstra keert na vier jaar terug in de Tour de France. Het wordt zijn zevende deelname aan de belangrijke wielerwedstrijd. De laatste keer dat Terpstra aan de start verscheen was in 2014. Zijn ploeg Quickstep neemt naast Terpstra onder andere Bob Jongels, Julien Alaphilippe, la Philippe, Philippe Gilbert en sprinter Fernando Gaviria mee naar Frankrijk. Het weer, vrij zonnig en droog, alleen op de waddeneilanden eilanden is wat meer bewolking. In de rest van het land is reëren naar wat hoge sluierbewolking. De temperatuur loopt uit één van 17 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen en de dagen erna veel zon en ook zomerse temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, lekker dan. En uh, zo is het nieuws alweer oh, voorbij, dames en heren. En zitten wij hier uh, voor u. Oh, ik zet gelijk de muziek uit. Hoeft niet hoor, laat hem even draaien. Uh, wat wou ik nou zeggen? Ja, natuurlijk. Uh, de Vinieljaren. En ook dat is voorlopig de, de, de laatste. Want uh, of het moet zo kunnen zijn dat we hem kunnen uploaden. Maar voorlopig uh, ook. De Vinieljaren gaat even met zomerreces. En 14 augustus, dan zijn we er weer. Het zijn live of het zijn ingeblikt. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, het wordt vandaag een beetje een golden show. Waarom, weet ik niet. Maar Ansara, die heeft dat uitgekozen. En die had ook nog een LP van Emerson Lake in Pol. Maar de, ja, dat is een LP met alleen maar hele lange nummers. Die bewaren we voor een ander keertje. En uh, die golden show vandaag. Nou, voor alle fans van de earrings. U krijgt alleen maar twee uur lang muziek van deze legendarische Nederlandse band te horen. En wel vanwege het uh, mooiste verzamelalbum dat ze, dat ze ooit uitgebracht hebben. En we gaan dus uh, gaandeweg door de hele carrière van de ering gaan we heen. Dus kunt de hele ontwikkeling van de ering van beatgroepje tot, uh, tot rockband... die uh, kunt u in dit programma gaan, uh, gaan meemaken. Ik ga u onderwijl ook nog wat uh, informatie over de ering verschaffen... Uh, maar dat hoort u allemaal zo uh, gedurende dit programma. 50 Years Anniversary Anniversary Album. Zo heet dat. De prachtige plaat. Op goud vinyl, moet je, kan je dat ook nog zeggen, op goud vinyl. Prachtig mooi uh, afgebeeld. En het is een. Uh, ik, uh, we hebben hem in uh, wel eens eerder gedraaid, toen hij net nieuw was. Maar ik vind het zeer de moeite waard om hem vandaag ook te draaien. Zullen we beginnen? Met de allereerste hit die de ering ooit had in 1965, als ik het goed heb. Uh, hij stond, uh, nee wacht even, dan moet ik wel even goed kijken. Ik zit weer verkeerd te kijken, ik heb een groot boek, dat is zo leuk van de LP's. Uh, hoogste notering was uh, drie uh, van dit nummer. En uh, dan zit ik weer bij de verkeerde te kijken. Ik moet hier kijken. De hoogste de training was 10. Hij stond 20 weken in de Nederlandse top 40 van die tijd. En uh, het nummer heet Please Go. Please go. Be my My love away I wonder why Now I am thinking What's the reason could be You said you got no love What's the lie to me You know I've be dying I wish that want to be free like other people, so it's don't be wrong. And So if you won't love me, don't stand in place while I'm stuck. I ask you, I ask you now. Please go, leave the trees come from my eyes. You throw my love away. 'Cause not a love was the lie to me. You know, I'd be the die if I should see it. You make a lot of De allereerste hit van deze legendarische uh, Nederlandse formatie. De band werd opgericht al in 1961. En dat is dus uh, eigenlijk samen met, uh, met de BVWijkse Bintangs... een van de oudste uh, rockbands van Nederland. De zijn ouder trouwens. En uh, de Ering ze kregen pas uh, succes in 1965... toen ze dus hun eerste uh, plaat maakten... Met Please Go. En het album Just Earrings. Nu gaat er nog meer van horen. Ja, natuurlijk. Want we gaan een beetje oud en nieuw door elkaar heen draaien. Dat uh, is natuurlijk handig als je twee grammofoons hebt. Dus we gaan nu naar Kant 3. We hebben net Kant 1 gehad. We gaan nu Kant 3 doen. En uh, dat is dan weer een nummer dat. Uh, dan moet ik weer bladeren. jongen, ik ben wel bezig hoor vandaag. Kant 3, nummer stond uh, nummer 1 in de Nederlandse Hitparade. hitparade. En heeft het in diezelfde hit parade 13 weken volgehouden. Het is gelijk ook een van de grootste hits van de ering geweest ook. En zelfs in Amerika werd het een knaller van een hit. En het behoort tegenwoordig tot de rock classics. Hier is Radar Love. That drives my heel Read our love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 ja, dan vragen ze me af, is er een speciale aanleiding? Nee, hoor, helemaal niet. Maar uh, we hebben gewoon dat prachtige drie dubbel album uh, Years. Van uh, de Golden Earring mee. En uh, nou ja, daar kan je nog een andere al gaan draaien. Maar uh, de muziek van de Earring is dermate afwisselijk. Daar kan je gewoon een hele show mee vullen. En dat doen we dan ook vandaag gewoon. Kunnen ons het schelen. Gewoon omdat we het leuk vinden. En omdat het kan. Ja, tuurlijk. Dat is de vrijheid die we hier hebben. Dat is heerlijk. Golden Earring. Eerst natuurlijk begonnen is de band als de Golden Earrings, Golden Earrings, We hadden nog een, een S'je erachter. Dat was het, uh, het begin. En um, even kijken hoor, ja 1961 tot heden En ze komen natuurlijk uit Den Haag Dat is ook geen geheim um, de eer, de, Ze bestaan tegenwoordig al Nou en dat is al sinds volgens mij 71 ongewijzigd Uit zanger Barry Hay uh, Gitarist George Koymans, Bassist Riener Scherritsen En drummer Cesar Zuiderwijk En dat is Er uh, zijn wel wat aanvullingen geweest Robert Jan Stips heeft er uh, wel eens in meegespeeld. Elko Gelling is ook nog een korte tijd gitarist. Extra gitarist geweest. Maar dat waren allemaal bevliegingen van zeer tijdelijke aard. Om uh, met Zonneveld te spreken. Uh, de basis is eigenlijk sinds 70, 71. Precies dezelfde. Zoals ik u net noemde. Maar. De band begon natuurlijk met hele andere leden. Uh, we hadden als eerste drummer Fred van der Hilst. En we hadden als gitarist Hans van Herwerden. Dan hadden we als eh, nog tweede gitarist Peter de Ronde. Als eh, zanger hadden we bij de eerste formatie Frans Krassenburg. Drummer werd later Jaap Eggermond. Eh, Siep Warner is ook nog drummer geweest. Nadat Jaap Egermond weggegaan is, kwam Siep Warner als drummer erbij. Verder hadden we ook nog eh, Robert-Jan Stips als toetsenist. Ik noemde nu al. En Elko Gelling als tweede gitarist. Uh, Golden Earring dus tot in uh, 1969. Ja, hier staat het. Goh, makkelijk, dan weet ik het ook weer goed. Tot uh, 1969 de Golden Earrings. Is een Nederlandse rockband uit Den Haag. Nou, dat weet u natuurlijk al. De groet werd opgericht in 1961 en is daarmee samen met de ook in 1961 opgerichte uh, band de Bintangs, de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En ik geloof zelfs dat de Bintangs nog iets ouder zijn. Uh, Nederland, uh, een van de langst bestaande bands uh, ter wereld Golden Earring heeft internationaal succes gehad Met uh, hun hits Radar Love, Twilight Zone en When The Lady Smiles En hun albums Moontan en Cut Nou, dat is al aardig wat uh, informatie We gaan nu naar de tweede single die uitkwam van de band uh, Die kwam niet van het album Just Earrings wat ik u net noemde Maar uh, dat was een aparte single en die wist de tweede plaats van de Nederlandse top 40 te bereiken. En dat was in die tijd voor een Nederlandse band... in het Engelse geweld van Stones en Beatles en noem het allemaal maar op... best wel een hele grote prestatie als een Nederlandse band de tweede plaats wist te bereiken. Nou, dat lukte de ering dus met het in Engeland toen de tijd. Dat was ook al uniek. Het nummer werd in Engeland opgenomen en het heet That Day. Kijk, ja, ik zei even doordraaien. Ik had mijn mond nog niet leeg. Sorry. <laughs> het gaat lekker vandaag. <coughs> Anders loopt het rolletjes. Goed, we gaan verder met Kan uh, 3 weer. Murphy's Law, hè? Kan ja, uh, 3 krijgen we nu. En uh, het, voor, het nummer wat we nu gaan draaien, dat bereikte de derde plaats in de Nederlandse hitparade eh, parade. en bleef daar tot negen weken maar liefst staan. En... Een van de, denk ik, iets minder bekende. Maar dat is wel prachtig. Instant poetry. Hier de golden ring. Machine, space age dream. Let me serve you, keep me clean, rinse me plain, Spend me sane. I trust my dirt to only you. With you. See me wishing from eight to all day long. Dat is toch wel een van de toonaangevende rockgroepen in, uh, in Nederland. En niet alleen in Nederland, hè, want ze hebben ook in het buitenland natuurlijk uh, behoorlijk wat succes gekend. Met name in Amerika en Engeland. En, en uh, ja, eigenlijk sinds 1969 is het een echte rockband. Daarvoor was het een beatband. Ze maakten allerlei verschillende liedjes en plaatjes. zoals een, In de stijl van de ja, Beatles natuurlijk, dat was het grote voorbeeld. En uh, vanaf 69 zijn ze gewoon hun eigen weg gegaan. En hebben ze gewoon gezegd weg met die commerciële liedjes. We gaan gewoon rockmuziek maken. En dat met name uh, gebeurde dat toen Barry Hay als zanger overkwam van de band The Heeks. En uh, Cesar Zuiderwijk uh, overkwam van Living Blues. Want daar was hij vroeger de drummer. En... Uh, deze formatie met deze vier heren. Nou, die draaien dus nog steeds. Ze spelen ook nog steeds. En ze kunnen dit ook nog steeds. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Golden Earring was dit met Instant Poetry. Nu weer terug naar uh, de jaren zestig. En uh, de tijd van de wat meer onschuldige liedjes. Uh, Papi, koop voor mij een meisje. <laughs> ja, je kon toen een tekst over maken. Daddy, buy me a girl. Het uh, stond... De uh, hoogste notering was 12. En het stond 10 weken in de Nederlandse hitparade. Daddy, Buy Me a Girl. Met Frans Krasenburg als zanger. ook opgevallen dat deze opnames allemaal nog mono zijn. En, uh, <coughs> want stereo singeltjes dat was er uh, toen natuurlijk nog niet, uh, nog niet bij. Uh, Daddy, buy me a girl. En dat werd geschreven door, uh, dat, uh, net als bij de Beatles, uh, deden ze dat bij de Ering ook. Het werd geschreven door Rienes Gerritsen en Georges Koemans. Later zou dat gaan veranderen en uh, werden alle stukken Alleen toegewezen aan George Kooymans. Maar hier was het nog Gerritsen en Kooymans. Dat zijn de, de Haagse Lennon McCartney, zou ik maar zeggen. Goed, Daddy Buy Me A Girl. <coughs> en we gaan nu weer naar de wat stevigere tijd van, uh, van de ering. Uh, een nummer met een wat, uh, wat lucubere titel. Kill Me. Oftewel, ze zwaar. En uh, uh, dit nummer werd geschreven door George Kooymans. Barry Hay... En J. Fenton. Nou wie dat is weet ik niet. Het uh, hoogste positie die de, het stuk bereikte was nummer 5. En het stond acht weken in de Nederlandse hitpuree. Mag ik u voorstellen. Kill me. Ze zwaar. De Golden Earrings. Remember that song called Kill Me from Big Tim's last hairpiece? Too much of a risk for a golden disc. The price he paid for money. Ce soir, ce soir. Assassin's a rock and roll star. Ce soir, ce soir. Assassination Turn rock and roll is waar Assassination de Rock'n'Roll Star een beetje luchtuber nummer van deze heren uh, Ering en zo. Het is vandaag uh, voor de mensen die wat later ingeschakeld hebben of misschien al mee luisteren. Het is vandaag de Golden Earring show. Ja, want we hebben een driedubbel dubbel album en er staat zoveel leuks op dat ik denk: nou, we hadden nog een LP liggen van Emerson Lake en Palmer, maar die bewaren we voor een ander keertje. Uh, Daar gaan we dan ook weer een thema uitzending van maken Dat Lijkt me wel leuk we Vandaag dus de Golden Inning Show En uh, als een van de weinige Nederlandse bands Heeft Golden Earring grootschalig internationaal succes gehad Vooral vanwege natuurlijk hun hits Radar Love, Twilight Zone En When The Lady Smiles En hun albums Moontan en Cut de band heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht en genoot in de jaren 70 en 80 van de 20 e eeuw een internationale sterrenstatus met name in de Verenigde Staten. De ondeling neemt een dominante plaats in de Nederlandse muziekwereld en met meer dan 30 gouden en platina albums. De band stond tot nu toe in totaal 389 weken in de Nederlandse top 40. En is daarmee de succesvolste Nederlandse single band in de lijst. De single top 100. En de voorgangers heeft het groep tot nu toe 60 hits gescoord. Met uh, 5 hitnoteringen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Nou, dat zijn er dus heel wat. We gaan uh, door weer met kant 1. Van dit album. En dat is dan weer de vroege periode. Van de Golden Earring met. Eh, al toen heette ze nog de Golden Earring. Laten we dat even vooral niet vergeten. Eh, met Frans Krasenburg. Jaap Egermond. Riener Scherritsen. Eh, Peter de Ronde. En natuurlijk Joost Koijmans. Die formatie. En die namen het prachtige album Winter Harvest op. En dat was ook weer een mijlpaal. Dat was het tweede album. En het was ook gelijk een fantastisch album. Eh, we gaan van... Dit album eh, draaien het nummer In My House. En als eh, extra informatie nog de orgel solo die erin zit. Dat is Kees Schrama. En die kennen we ook van Casey en de Pressure Group. Nou, bent u weer geheel op de hoogte. In My House. Uh. Van het album uh, Winter Harvest 1966. En het uh, werd gezongen natuurlijk door Frans Krasseburg. Frans Krasseburg. Gaan we gaan weer naar de wat latere periode. En het volgende nummer dat uh, heet dat, uh, kreeg als hoogste, sorry, als hoogste notering nummer 5. En het stond acht weken in de top 40. Sleepwalking. Hier is Golden Earring. We'll Slaapwandelen. Nou, kan niet hoor. Lekker weer buiten. O, moet je wakker blijven. Is veel beter. Sleepwalking, Golden Earring. En uh, ik zei het al, het is vandaag de Golden Earring Show. Beetje door elkaar heen. Prachtig album, 3 dubbel LP uh, op vinyl. Goud vinyl, zo goudkleurig. Het is geen goud, maar goudkleurig vinyl. Het ziet er zo leuk uit. En uh, dat album, dat heet Fifty Years... Uh, de Anniversary uh, Album. En dat is echt geweldig. Mooie hoes zit er ook in. Kijk, dat heb je nou niet. hè Als je nou een CD koopt, dan heb je dit allemaal niet. Ja, u kunt het niet zien. De cam doet het niet. Maar als je dat... Als je dat, uh, hè? dat is toch prachtig, dit. Mooie foto's erin. Uh, leuke informatie. Nou, oké. Okay. Uh, we gaan verder met The Sound of Screaming Day. En dat nummer dat bewijkt de, de hoogste plaats. Nummer 4. In de Veronica Top 40 in de tijd... En uh, stond er maar liefst dertien weken in. Sound of a screaming day Ten, five, six sound of a screaming day. Oh, I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 De the streaming day. En uh, dat was... ...we gaan snel door, want we hebben niet zo gek veel tijd met tot het nieuws. Dus ik uh, gooi gauw de laatste erin... ...van Kalm 3. Uh, 7 was de hoogste notering. 9 weken stond hij erin... ...in de hitparade. En uh, het nummer is geschreven door George Comans... ...en Barry Hayes samen. En dat heet Bombay. Er staat nog één nummer wat ik nog wil horen. Just a little bit. En dan In ik het.